Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Gaat de avondklok misschien pas om half tien in? Tweede Kamerleden praten nu over de strenge coronamaatregel... die het demissionaire kabinet wil invoeren. Zonder hun toestemming gaat het plan niet door. Maar lang niet iedereen is enthousiast. Verslaggever Ron Vrijze denkt dat er stevig gedebatteerd gaat worden. Voor veel partijen zal het uiteindelijk meer komen op de vraag... durf je de verantwoordelijkheid aan om die avondklok af te wijzen? Of zeg je nee, dat gaat te ver... Het zal dus denk ik uitdraaien op onderhandelen over de inhoud van die avondklok. En dan wellicht het tijdstip wat later in de avond leggen. Ja, Dat zou er dus op kunnen uitdraaien dat de avondklok later ingaat dan de half negen die in het plan staat. Er zijn weer iets minder werklozen. Volgens het CBS ging ook vorige maand de werkloosheid iets naar beneden ondanks de lockdown komt door alle steunpakketten, waardoor bedrijven minder snel failliet gaan... en doordat veel mensen aan het werk kunnen als pakketbezorger of magazijnmedewerker... omdat er nu zoveel online wordt besteld. De storm die bij ons vanochtend heeft gezorgd voor omgewaaide bomen en vertraging op het spoor leverde in Groot-Brittannië veel meer overlast op. Duizenden mensen in het noorden van Engeland zijn geëvacueerd, zegt correspondent Tim de Wits. In die regio is, om een idee te geven, de afgelopen 24 uur zo'n 30 centimeter aan regen gevallen. Dus dat is echt heel erg veel. En de verwachting is zelfs dat er nog wel 20 centimeter aan regen bij kan komen uh, vandaag. Iedereen wordt coronaproef opgevangen in gymzalen en hotels. Artsen trekken aan de bel over 3 MMC. Die nieuwe drugs lijken steeds populairder te worden, vooral in het oosten van het land... Deze jongen van 18 was een tijd lang verslaafd. Hij vertelt anoniem wat 3MMC met hem deed. Als ik 3MMC gebruikte, dan werd ik heel zelfverzekerd en heel sociaal. En op het moment dat ik merkte dat het ja, langzamerhand was uitgewerkt, dan ging ik elke keer weer bijnemen, bijnemen, bijnemen. En als ik dat niet deed, dan werd ik heel agressief en was ik heel snel geïrriteerd naar de mensen om me heen. Qua effect lijkt het spul op een combi van Ecstasy Coke het is super verslavend. Artsen zagen het afgelopen jaar een stuk meer mensen met een 3-mmc-vergiftiging binnenkomen. Het weer dwaait inmiddels al een stuk minder hard. De rest van de ochtend nog best wat zon. Vanmiddag vallen langs de kus weer buien. Vanavond is het overal weer nat. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Twee uur van Dromenzee. Dat was Kenny Lawrence met Footloose uit de fantastische film. Hey, en uh, we gaan zo bellen met uh, onze Zandvoortse modeontwerper Ilya Visser. En um, om een beetje te horen hoe zij nou haar droom heeft waargemaakt. Dus uh, na het volgende nummer, dan is ze er. Dus blijf vooral luisteren. Ja, en elke week gaan we in Dromenzee op zoek naar een, een mooi verhaal, een droomverhaal. Alleen, in coronatijd moet de telefoon het dan natuurlijk wel even doen. Dus uh, ik ben nog heel even een technische uitdaging. Ik uh, blijf het proberen, we, zo, we zijn zo bij je terug met Ilja Visser. My hero's habit, put my weapon in a yawber's habit. Your last of us a joke, baby. Maybe they laugh like a drama. When the music built right with the barter, mix with things you like, like my banana. Sit to get up and lava. What? We're Tell Met Happy. Nou ja, uh, vanwaar dit blokje non-stop? Nou, dat kwam omdat even het hele internet uh, waarschijnlijk eruit lag. Dus uh, de stream deed het even niet. Maar het ding is, daar bellen we ook mee. Dus we kunnen even niet bellen. Dus uh, ja, misschien hebben we gewoon al die fans van Ilya Visser net uh, de stream laten uitklappen. Doordat er gewoon veel te veel mensen luisteren. Maar uh, laten we daar maar even van uitgaan. Dus ik, uh, we proberen, onze technische mensen zijn echt hier, met mannenmacht nu aan het proberen om uh, alles weer aan te krijgen. Ik zie dat de stream het inmiddels weer doet. Dus hopelijk kunnen we zo alsnog bellen met, uh, met Ilja. Want ze hing wel aan de telefoon. Ik heb op mijn mobiel wel even gebeld. Zeg, waar, waar blijft het? Waar blijft het? Maar goed, we blijven het even proberen. En ondertussen hebben we natuurlijk altijd wel een muziekje om de tijd te vullen. Dus uh, even kijken. Dit is uh, Zane met Connection. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Mind. that's when you hit me up that's when we feel a little closer just when i started thinking it's like a force we can't explain work like a magnet babe thought of you in the next moment giving me that feeling could be my suspicion your clothes off Can we stay in the bedroom Uh, Zain was dit trouwens met Connection. En uh, ondertussen proberen we echt op allerlei manieren... een telefoon weer aan de praat te krijgen. Dat klinkt als een heel ouderwets probleem. Maar uh, het werkt even niet. Dus uh, nou ja, als het me niet uh, binnen nu in en in een, in een 20 minuutjes lukt... dan, uh, dan uh, hoop ik dat Ilja volgende week nog even tijd kan maken. Want ik ben natuurlijk razend benieuwd naar haar verhaal. Hé, hey, um, ondertussen kun je gelukkig via de ouderwetse eter wel gewoon blijven luisteren naar ZFM. En uh, blijf dat ook vooral vandaag doen. Want uh, ik denk, ja, als het goed is, uh, is Jan Koper dus vanmiddag weer met zijn middagprogramma. En vanavond is het natuurlijk weer een bijzondere uit, uh, uit, uh, uitzending van Alternative FM. Namelijk 3 voor 12 Vloedgolf. Dus uh, waarin uh, Jaap uh, weer alleen maar nummers uit Noord-Holland ten horen gaat brengen. En uh, weer altijd uh, weer prachtige nieuwe pareltjes weet te vinden. En dat is vanavond tussen 8 en 10. Hey, dat, uh, en, en vanavond gaat de avondklok toch nog niet in. En uh, nou, misschien dat wij als journalisten dan toch nog een uitzondering kunnen hebben. En toch nog wel naar de studio te kunnen komen. Dus blijf vooral luisteren. Want uh, dat is zeker de moeite waard. En het is, ik probeer altijd een beetje te vinden. Van, uh, ja, ik heb natuurlijk niet die, die Nederlandse muziekkennis die, die Jaap heeft. Want die is echt uh, nou ja, onbegrensd ongeveer. Maar ik zoek altijd wel iets wat er een beetje bij in de buurt komt. En uh, nou, dat is wel heel leuk. Want uh, vorige week hebben zij een nieuwe single uitgebracht, The Foo Fighters, Waiting on War. Dus laten we daar even naar luisteren en blijf vooral vandaag luisteren. naar ZFM VM eerst naar Jelmer en vanavond tussen 8 en 10 naar Jaap. For the love of music. T.F.M. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Just wanted to love everyone. He's in my A little boy with a toy gun. Is a my... die gehoven, Vol met mooie verhalen. Zo, nou, naar nou de Foo Fighters weten we in ieder geval zeker dat iedereen wakker is. En het is gelukt. Lang leven Marcus, onze technische man. Want die heeft er namelijk voor gezorgd dat we Ilja aan de telefoon hebben. Goedemorgen, Ilja. Goedemorgen. Ja, het is gelukt. Fantastisch. <lacht> <lacht> ja, dat <het> moet <lacht> wel meewerken, hè? Ja, dat is, altijd, uh, dat is altijd... Het blijft leuk, techniek. Hey. ehm... Um... Nou, laat zal ik eens even gewoon netjes de introductie doen. Komt-ie. Leuk. Iedere week gaan we in het Droommusee op zoek naar uh, mensen die hun droom hebben waargemaakt of uh, druk bezig zijn om dit te doen. En hun verhalen kunnen we voor jou misschien uh, net de inspiratie zijn om ook jezelf, jouw grote droom achterna te gaan. En deze week spreken we met modeontwerper Ilya Vesser. En in Zandvoort, uh, naast, je uh, naast je prachtige ontwerp van het label Ilya, ben je misschien wel minstens zo beroemd om jullie geweldige hond. Yep. En uh, goedemorgen, waar, waar ben je op dit moment? Goedemorgen, nou ja, momenteel werk ik thuis omdat ik eigenlijk een beetje hoofdpijn heb, dus um, mag ik ook niet naar kantoor? Nee. Oh, nee, ja, dan houd het op. Nou, ja. dan dus ja. had je prijs met de geplaatst. Dan hoop ik dat je hem niet te hard had staan. Nee, nee, nee, nou, het zal wel meevallen, maar oh. toch, hè, uit voorzorg is het wel beter. Ja, dat is zeker zeker zo. Hé, hey, ja. je brak in, in 2005 door met je, met je eerste show op de Amsterdam Fashion Week. En, uh, maar ik kan me voorstellen dat je daarvoor eigenlijk al een hele lange weg, uh, dat er eigenlijk al een hele lange weg al aan vooraf is gegaan. Want uh, heb je er altijd van gedroomd om ontwerper te worden? Ja, ik was eigenlijk wel uh, heel jong toen ik, me toen ik eigenlijk al zei van ik wil later een worden. Ik heb nog heel even één week ongeveer in de pubertijd gezegd dat ik uh, bij de politie wilde. Maar dat is ook een beetje weggemoffeld door mijn moeder. <laughs> en uh, nee, ik heb eigenlijk altijd al van jongs af aan geweten dat ik dit uh, graag wilde. Wat ja. nou, mooi. En, en wat heb je er wat, wat heb je ervoor gedaan? Of wat heb je er misschien juist wel voor moeten laten? Nou, allebei eigenlijk. Ik heb uh, uiteraard een modeopleiding gevolgd. Dat is de artis in Arnhem, die heette toen Hoogschool voor de Kunsten. En ik heb daarna eigenlijk nog kort een aantal jaren wat werkervaring opgedaan. En nou ja, stage geloof bij Donna Karen in New York. En toen ben ik eigenlijk uh, op 27-jarige leeftijd, heb ik toen uh, uh, een businessplan geschreven en ben ik mijn eerste bedrijf gestart. Wow. ja En vanaf daar was het een, uh, een hobbelige, uh, maar hele interessante weg. Ja, want hoe heeft, jou, hoe heeft jouw droom zich zeg maar, door de jaren een beetje heen ontwikkeld? Hè? Je vertelt dat je, je, hebt, uh, je hebt toen eerst je eigen uh, label ont, on, uh, gestart. Maar nu heb je, eigenlijk, ja. hey, je, je bent nu eigenlijk een, een paar verder. En ook weer elke ja. keer met een hele andere insteek, hè? Ja, klopt. Nee, mijn eerste bedrijf, dat, dat noemen we eigenlijk Ilja 1.0. Dat heb ik tien jaar gehad. En daarin... Um, uh, gaf ik met het label Ilja eigenlijk shows wereldwijd. En ik was geaccrediteerd op, voor de, uh, de officiële houtcoutuurkalender in Parijs. Uh, en daar staan 22 labels eigenlijk op wereldwijd. Als Dior, Chanel, alle grote namen. In Nederland overigens Victor Rolf en Iris van Herpen. Mm -hmm. En nou, wij showden in Parijs en eigenlijk ook in nou ja, heel veel andere landen... als uh, nou ja, Amerika, uh, Italië. Oh, ja, genoeg eigenlijk. En... Um, nou ja, dat is wat we deden met het label Ilja. Ik had daarnaast nog een commercieel label, heette Ready to Fish. En daarbij verkochten we eigenlijk in 18 landen. En dat was echt de retail, dus daar verkochten we aan winkels. Um, het label Ilja ga ik nu voortzetten in een tweede bedrijf. Um, want ik heb eigenlijk... We hebben vijf jaar geleden een faillissement aangevraagd. Ja. En we zijn nu... Uh, ga ik het tweede bedrijf opstarten. Maar ik heb het wel in een geheel nieuw jasje gestoken eigenlijk. Uh, want in mijn vorige bedrijf deed ik couture. Dus wij maakten eigenlijk... Waren we een half jaar bezig met één collectie. Um, en je moet je voorstellen... Ik kleden celebrities als Lady Gaga en de Kardashians. En um, nou ja, nog wel een aantal. Ik ben het ook allemaal een beetje vergeten, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, en wat we nu gaan doen. Ilya wordt in een nieuw jasje gestoken. en Het heet en Softs. En het heeft eigenlijk te maken met de, de beweging die uh, gaande is um, ja, in, de, in de zakelijke wereld met betrekking tot de vrouw. Ja. Dus uh, we, hebben, we hadden het net al even over de, gisteren de beediging van, uh, van Kamala Harris. Eigenlijk, het lijkt wel alsof door, door uh, natuurlijk door Me Too, maar het lijkt alsof we uh, opeens in de laatste ja. twee jaar echt door het plafond heen gaan... en dat, er nu, dat, dat dat onderscheid nu echt weggaat, hè? Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook zo... kijk, wat ik met, met Ilja ga brengen... Uh, het is eigenlijk een beetje een, een sausje over... als je het dan even voor Amsterdam beschouwt, over de Zuidas. Het is natuurlijk niet meer zo dat vrouwen maar in de schaduw staan... van de man als het gaat om, uh, hè, om, om, om werken... Uh, geen strakke, saaie pakken. Geen whisky en sigaren. Nee. Vrouwen um, geven, werken in hun eigen vrouwelijke energie. En niet in een mannelijke energie. En ik vind dat eigenlijk dat daar de kleding, dat komt nu langzamerhand wel. Maar dat de kleding daarop aangepast moet worden. Want waarom kan een vrouw niet eigenlijk gewoon uh, een wat kleurrijker pak dragen? Hè? Um, wat sowieso heel erg comfortabel zit. Als ze één keer in de maand last heeft van hormonen, noem maar op. Mm -hmm. Ik vind dat wij vrouwen eigenlijk dat, dat de kleding mee mag gaan met de ontwikkeling uh, die we door hebben gemaakt. Ja. Hey, en, en ik kan me voorstellen, hè, als mensen natuurlijk denken aan, aan modeontwerper en wat je ook zei, hè, ik bedoel, als je eenmaal Parijs haalt en, en de mensen die jij hebt gekleed, dat klinkt natuurlijk als het summum. En, ja. um, uh, en nu ga je, nee, ik bedoel, het zijn niet dat je van couture naar wearables gaat, want het is nog steeds, het zijn natuurlijk nog wel echt mm. uh, uitgesproken stukken en echt wel bijzonder. Het is niet even een t-shirtje wat je, wat je koopt, bij wijze van spreken. Uh, ja, nou... Ja, wel en niet, is... maar... Ja, ja, beide, ja. ja. Um, maar maar hoe, hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen, toen jij uh, toen je op, uh, uh, in Arnhem op school zat... dat je dan, nou dan droom je van Parijs. En hoe ontwikkelt, hoe ontwikkelt zich dan nu dat je dan nu eigenlijk... dit zich zo heeft ontwikkeld naar wat je nu maakt? Mm -hmm. Nou, dat is dat is met name persoonlijke ontwikkeling. Het klopt inderdaad dat je dan droomt van Parijs en het moment dat dat waarheid is, is is heel bizar. Maar um, laten we ook vooral niet vergeten, en dat kan ik nu heel goed zeggen, dat de jaren die ik heb, um, de jaren tijdens dat eerste bedrijf eigenlijk die tien jaar lang, waren echt wel. Um, dat ging echt in een mega hard tempo. Ik heb daarin best wel veel moeten laten. Ook op, op privévlak. Ik heb zoveel gewerkt. Mm -hmm. um, en, en zo hard ook. Zoveel uren gemaakt. En eigenlijk best wel weinig um, uh, nou ja, vrienden en familie kunnen zien. Dus ik heb er heel erg veel voor moeten laten. Ja, nou, ik denk dat en mensen denk... dat. Sorry dat je ontbreekt. Maar ik denk dat mensen zich bijna niet kunnen voorstellen. Je maakt twee collecties ongeveer per jaar. Hè? Voor, ja. uh, en, maar daar ben je. Uh, maar voor die twee collecties heb je eigenlijk ongeveer 16 maanden nodig hebben. En dat prop je in in veel minder. Ja, dat klopt. Dat is heel goed. Goed geïnformeerd van jou, Jan-Willem. Zo is het echt. En, um, ja, en ook nog een keertje op, met de hoogste liek mee willen doen. Hè? Want dat is natuurlijk wat je doet. Je moet je voorstellen dat een andere gevestigde namen die ik net al noemde... die hebben megabudgetten. En dat heb jij niet als nieuwkomer. Dus het is zowel op creatief niveau um, um, is het een uitdaging. En ook op financieel. Um, ja, het is fantastisch. Ja, je, nogmaals, het is fantastisch om mee te maken... maar. Laten we vooral niet vergeten wat ik ervoor heb moeten laten. En wat ik ervoor heb ja, lichamelijk ook heb moeten inleveren. Ja. Het is een heel veel stress. En, um, dus ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. Maar ik ben ook heel erg dankbaar met de pauze die ik heb gehad. Uh, uh, als het gaat om, uh, om, om het modevak. Mode ja, ja en, ik, en het is wel mooi. Hè? Want je, je vertelde ook al over je, over je nieuwe... Uh, eigenlijk over de, de ILIA, ILIA 2.0 waar wij spreken, waar je nu mee bezig bent, dat het uh, uh, ook echt duurzame materialen en het is nou, het, het, het past eigenlijk wel heel ja. erg bij Zandwoord, want het, is, het staat echt midden in de natuur, midden in uh, ja, al, al het mooiste om ons heen en, uh, en, en maakt er echt een onderdeel van. van, van ja. uit. Nou, ik denk dat dat stukje ook zeker de persoonlijke groei is die ik heb doorgemaakt, uh, is eigenlijk de bewustwording. Um, van überhaupt wat er gebeurt in de wereld. We, we zijn natuurlijk allemaal, hè, het ontgaat ons niet wat er momenteel aan de hand is met milieu. En nou ja, de collectie die we maken, die maken we van uh, stoffen die, uh, van resterende stoffen, dus die op de plank liggen van andere labels. En daar maak ik een collectie van. Heb, dat, heb, dat stel ik samen. Um, dus ja, op die manier hoeven die stoffen niet vernietigd te worden. Nou ja, en dat is inderdaad een druppeltje op een gloeiende plaat. Want er is veel meer te doen nog als het gaat om um, uh, goed zijn voor het milieu. Maar uh, dit is een van de dingen die wij al doen. En nou ja, we hopen in de toekomst dat we daar natuurlijk uh, uh, nog meer uh, naartoe kunnen groeien om het nog beter te doen. Ja, precies. Nou, je vertelde al dat je uh, een deze dagen met, de, met fotoshoots bezig bent. Uh, dus waarschijnlijk ja. kunnen uh, mensen op, uh, op ilia.nl, kunnen ze waarschijnlijk binnenkort ook wel weer meer van, het, van, van de collectie zien, hè? Ja, op dit moment staat nog de oude webshop erop. De oude mm -hmm. website. We gaan dinsdag online om 12 uur. En dan, uh, ja, dan gaan, we ons, uh, gaan we Ilya 2.0 laten zien. Heel ja. leuk. Hey, en, en als laatste vraag. Als jij mensen nou uh, die, die zelf een grote droom hebben, als je En daarmee rondlopen. Maar toch moeilijk vinden om er bijvoorbeeld mee, mee te starten. Wat zou, wat zou jouw tip zijn? Met alles wat jij hebt meegemaakt over de afgelopen 15 jaar. Eh. Uh... Ja, dat is maar één woord en dat is doorzettingsvermogen. Um, en nogmaals, dat kan je ook duur komen te staan. Want soms is te hard doorzetten ook niet altijd goed. Maar doorzetten is toch wel eigenlijk de kern van dingen willen bereiken, als je het mij vraagt. Oké, okay. Nou, hartstikke mooi. Dat lijkt me een heel mooi advies voor onze, voor onze luisteraars. Hey, heel erg bedankt dat je toch nog uh, tijd hebt. En Beterschap, hopelijk uh, voel je je snel beter. Ik heb in alle, in alle consternatie, want je had al een nummer aangevraagd. Dat was uh, real yeah. met Happy. Die heb ik in de tussentijd yeah. al gedraaid. Want ik dacht, oh, ik paniek natuurlijk. Ik kon het natuurlijk niet meer. Maar ik heb wel een aantal hele vrolijke, <laughs> hele vrolijke nummers uh, achter elkaar aangezet. Um, he, heel erg bedankt, Ilya. en uh, uh, nou, Beterschap yeah. en heel veel succes volgende week dinsdag met de lancering. Dank je wel. Dank je voor je tijd. Dag. Hoi, hoi. TV, op kanaal 45. En we zitten in het, uh, in het laatste half uurtje. We hebben nog een kwartiertje, maar ik ga weer zoveel mogelijk hele gezellige platen proberen te draaien. Om je even met energie naar de lunch toe te brengen. Marco Bussate, Armin van Buuren en Minnie Michelle. Hoe het danst. vaste de deurknop heb ik in mijn hand.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 in het laatste half uurtje. Dus dat betekent heel veel hoge energieplaten. Hey, ondertussen, het is 7 graden in het Zandvoort. Het is nog steeds een dikke windkracht 6 van uh, door Noordzeestorm Christophe. Maar, wat maakt ons wat wij hebben? Take that. my fire. Help me escape this feeling of Als even aan het kijken of ik al een tussenstandje voor jullie had van het uh, kamerdebat. Maar uh, dat is heel lastig. Dat, er wordt uh, heel veel gepraat, dus het is nog niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, dat als het kabinet, uh, of sorry, als de Tweede Kamer mee instemt uh, en die avondklok inderdaad ingaat, dan uh, hebben wij morgenochtend, burgemeester Modenburg hier op ZFM, om uh, te tellen wat dat uh, inhoudt voor uh, antwoord en wat hij er voor de rest uh, van verwacht, van alle maatregelen. En uh, hoe het hem zelf ook persoonlijk. Uh, ja, uh, raakt in zijn werk wat hij doet. Uh, dus uh, Jelmer zal hem morgen uh, aan de tand voelen daarover. Hé, hey, laten wij snel verder gaan, want we hebben nog een paar minuutjes... en nog heel veel platen. Ik liep gisteren door Amsterdam. En dat is heel raar, want die stad... Ja, alles is dicht. Maar ook, ik, uh, ik liep met een, uh, een vriend van mij... en we liepen uh, de, nou, echt dwars door de stad, uh, langs, uh, langs CS. En toen liepen we terug over de wallen. En de wallen zijn dus ook helemaal dicht... Dus dat is ook heel raar. Dat is natuurlijk een, normaal, een enorme toeristen honingpot. Uh, en er is nu helemaal niks uitgestorven. Maar om toch een beetje die sfeer weer terug te krijgen... vonden we nog dit nummer, wat wel weer heel vrolijk was. Dus uh, dit is uh, Moulin Rouge. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister,